Het Corbulo College in Voorburg, waar gistermiddag een scholier werd doodgestoken door een medescholier, houdt vanmiddag een besloten bijeenkomst voor leerlingen en hun ouders. Het personeel van de school is gisteravond al bij elkaar geweest. Het doel van de bijeenkomst vanmiddag is volgens de directeur om het verdriet te delen en bij elkaar te zijn. Het Van Gogh Museum verkoopt sinds kort zijn kennis om extra inkomsten aan te boren. Bedrijven en particulieren kunnen bijvoorbeeld hulp vragen bij de taxatie van een kunstwerk, maar ook advies op het gebied van beveiliging en klimaatbeheersing. De diensten passen bij het streven dat kunstinstellingen meer op eigen benen moeten staan, zegt de directeur van het Van Gogh Museum in de Volkskrant. Sommige andere musea, die ook kennis kunnen inkopen, hebben kritiek op het initiatief. Ze vinden dat musea elkaar als vriendendienst zouden moeten helpen. Het weer, veel bewolking vandaag en ook enkele buien. Wel schijnt af en toe de zon. Het is zo'n 17 graden. Morgen ongeveer net zo warm. De dag begint dan droog en met wat zon. Later gaat het regenen en maandag volgt nog meer regen. Tip was de... Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toeback leeft. Je wordt met het uur de grootste faaien over. We hebben de veiligheid. Vrede is winst. Op de Zierven. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen, dit is Toeback leeft. You Naar plaats zou je denken. Nee, zo oud is hij nog niet. Het is de voorlaatste single van de Cooks. Ze hebben alweer nieuw uit. Ze zijn het hele album een beetje aan het promoten. Volgens mij alweer de derde single die uit de cd vandaan wordt getrokken. The chips are down. Oftewel de uh, Cooks. Om um, even volledig te zijn. Uh, around the town. Zo heet het. Uh, het is de zaterdagmorgen. Uh, jawel. En dan nu. Toenbakkel Ja, yeah, leuk dat u er weer bij bent. Het is, uh, het is 11 oktober. En wat wij altijd doen als opening. Van de tweede uur. Kijken we even. Uh, wat er allemaal gebeurt op deze datum? Door de eeuwen heen. Door de eeuwen heen? Door de eeuwen heen, hè? He? Oh, man, dit is niet alleen de laatste paar jaren van bakken. Bakken, gewoon echt zo over een paar honderd jaar. Ja. Ja. Ik heb een hele vroege ja? in de politiek... dat in 1614, dat is dus inderdaad exact 400 jaar geleden... zeg ik dat, Adriaan Blok en twaalf Amsterdamse kooplieden... verzoeken de Staten Generaal om exclusieve handelsrechten... in de kolonie Nieuw-Nederland. Oh. En dan denk je, waar is dat Nieuw-Nederland nou? Dus de naam... Aan de oostkust van de huidige Verenigde Staten van Amerika. Ja. Je zou nou, denken, dat is toch uh, echt geschiedenis? Lekker. In New York daar toch? Ja, ja, ja, precies. Ik vind het wel heel leuk. Zit er zit daar een kaartje bij. De hoofdstad Nieuw-Amsterdam. En uh, talen Nederlands, Neder-Saxisch en Frans. En de religie Protestants. Dat was Nieuw-Nederland. En de handelsrechten, daar werd dus uh, echt om verzocht aan de Staat-generaal. Vier eeuwen geleden. Oh, hartstikke mooi. Het is uh, gisteren. <laughs> het is er stil van. Gisteren in 1965. Hilversum 3 bestond nog niet. Maar vandaag, oftewel 11 oktober 1965, was Hilversum in de lucht voor het eerst. En dat was dan steeghanger voor Veronica, want Veronica was zo populair aan het worden met het schip. En die waren heel populaire muziek aan het draaien. En lichte muziek noemden ze dan, met informatie, lichte informatie. En uiteindelijk dachten ze, uh, dacht dat moeten we ook genoemd. Dus toen werd Hilversum 3 in het leven geroepen. Het was niet de hele dag of de hele uh, Noem je dat, uh, elk uur van de dag in de lucht. Het was van een ochtend 6 tot s avonds 6. Ja, dat was voor en de fysiek wel uw werk of zo. Ja, dat, dat zo was, voor de ja. arbeiders. Ja, dus dus, nou, wacht, want tot zes uur s avonds. Nou, ja. het is weer geweest, we gaan naar huis. De werkdag zit er weer op. Ja, mooi hè. Ja. Terwijl je nu juist dingen hebt, zoals BBC, die heeft BBC 3 en 4. En die beginnen pas om 8 uur met uitzenden. Oké, okay, die draaien het om. Die ja. denken, nou, overdag zijn ze toch aan het werken. Luisteren ze toch niet echt. We gaan s'nachts of s'avonds maar beginnen. Ja, nou, dat, is dan, dat is dan tv. maar... Oh, oké, okay, dat is te veel. Ja, dat is toch weer net even iets anders. Wat gebeurde ja, er meer op... In uh, 1978 uh, opent koningin Juliana de Moerdijkbrug uh, over het Hollandse Diep. Ja, en hij uh, was gebouwd in 1955. Ik heb nog gekeken of daar nog een, uh, nog een fragmentje van is. Maar uh, 1978 is geen fragmentje van. Nee. En op 11 oktober 1987 werd Oeve Barschel door twee journalisten van de Weekblad Stern dood aangetroffen in zijn hotel. En uh, het was dus echt zo van, uh, hij lag in zijn kleren... Volledig aangekleed in een met bad gevuld water. Uh, in een met bad gevuld... Ja, in een met water gevuld bad. <laughs> en in zijn bloed werd dus uh, Laura's Pam aangetroffen. Maar het was toch wel zo, er is gesuggereerd dat de Israëlische geheime diensten hem vermoord zou hebben... om ervan te weerhouden... activiteiten van de Mossad op Duits grondgebied te openbaren. Ja, zelf... En uh, het is nog niet helemaal opgelost allemaal. Nee, maar, nee. nou ja, case. Ga, met Loris kan je geen zelfmoord plegen. Dat zie ik ook nee. als mijn cliënt die gebruikt ook Loris Daar ga je echt niet van het hoekje om, hoor. Nee, maar ja, als nee. je alleen in bad gaat liggen... Ja, oké, okay, als je met je suf bent. Maar goed, er schenen ook nog meer slaafmiddelen in het, uh, in het geding te zijn. Dus het is nog niet helemaal duidelijk. Goed, wie weet, zoeken ze nog uit. Verder in 1939 het Manhattan Project... Dat, uh, dat was uh, door Franklin Roosevelt uh, opgestart. En dat werd verplaatst. Want het was eerst op één plek. En uiteindelijk is het door over heel Amerika uit, uh, uh, uitgespreid. Uiteindelijk, na vijf jaar eraan te hebben gewerkt... werkten er 130.000 mensen aan het project. Om uiteindelijk dus die atoombom te laten vallen. Die twee steden natuurlijk. Uiteindelijke kosten waren dus 2 nee, miljard dollar. En als ze dat nu nog een keer zouden doen zou dat het twaalfvoudige kosten nou, om twee bommen te laten vallen. Het is, het is bizar natuurlijk. Onder andere Albert Einstein die is natuurlijk ook uit Duitsland is naar Amerika gegaan. Maar die had zoiets: ik moet iets doen om uh, ja, um, uh, Hitler tegen te houden. En dat is op die manier gebeurd. Dat was dus 11 oktober 1939. Ja, en in 2008 uh, was op station Gouda een botsing tussen een uh, omgeleide Thalys-trein... en een intercity Den Haag-Groningen... Uh, die botsten vol tegen elkaar uh, rond Groningen. En alles rond Groningen werd uh, gestremd. Ja, dat uh, was, uh, was, geloof ik, uh, weinig. Uh, er staat niet echt bij hoeveel gewonden of zo er waren. Maar nee. volgens mij uh, viel dat mee. Het, ja, precies. Dat viel mee, dat is alweer goed. Op 11 oktober 1980, ik weet het nog goed, maar toen, uh, toen, ik toen, toen gingen de politieke partijen KVP, ARP en CAU fuseren tot het CDA. En dat was wel een succes. Want na de hand kreeg je het kabinet van acht. Oh ja? En uh, die, uh, die hadden heel veel stemmen. Dus het is eigenlijk wel een goede zet geweest toen. En dan, dan, mijn vader was er heel blij mee. Want die was van de KVP. Oh, oh, oh, ja, ja. Ja, ja. En nou, dan, nu heb je de Sibrand uh, Buma. Ja, die is die vandaag, uh, we ook in het nieuws hebben. Daar hebben we het zo direct wel over. Daar we hebben we het zo nog wel even over. Uh, verder zijn de mensen die jarig zijn. Eleanor Roosevelt was in 1884 geboren. En, uh, was dus op deze dag jarig. Ze is 78 geworden en uh, overleden in 1962. Uh, Art Blakey, vandaag ook jarig. Art Blakey. Oh, dat is toch die jazzgigant? Ja, dat is van dit man. Oh, dat is vet gewoon, weet je wel? Ja, verder ook nog jarig is David Moors. Hij speelt in heel veel filmingen van Stephen King's boeken. Uh, nou, ik weet niet hoeveel uh, series en uh, films hij wel heeft gespeeld: tientallen. Hij wordt vandaag 61. Ja. Ja, en in 1970 werd, uh, maakte de Boeing 747-200 uh, zijn eerste vlucht. En uh, even kijken, de 747 is 70 meter lang en uh, 60 meter breed. En er kunnen uh, in de derde klas 366 passagiers mee. Of uh, in twee klassen uh, 452 passagiers toch steeds ongelooflijk als je hoeveel mensen in zo'n metaal voertuig gaat dat ja. om de lucht Ik ben en, nog steeds onder de indruk daarvan. Zo'n ding weegt, dat, ja. dat verbaast me echt. Ja. 174 ton. Ah, ik dacht duizend, maar het is echt ton. Ja. Oh. ja. Oh. Ik, heel, ik... Oh ik, ik maximaal... wil er niks over horen, want binnenkort ga ik vast weer vliegen. En dan ja, ik ook. Volgende week. <laughs> 377 ton mag je maximaal beladen. Uh, zeg maar het maximaal gewicht uh, als okay. eigen gewicht plus belading. Ja, dat, dat gaat en op, dat klop. gaat de lucht in. Dat gaat de lucht in. Ongelooflijk, ja. hè. Vandaag uh, is er ook nog een koninklijke verjaardag van Prins Constantijn. de jongste zoon van Beatrix en Klaus. Die is jarig vandaag en hij wordt uh, 45. Vijf. Dat eh, gaat goed? Ik, 45? Ja, 1969. Goede tijd, slechte tijd, die kent hem wel. Uh, Erik Engel. Engelkens. Engelkens Eng, is vandaag jarig. Hij is 55. Hij speelde onder andere goede tijden. Ook Blauw-Blauw, daar was hij, uh, hij vaak te zien. Ja. En ook deze meneer, die, uh, die kennen jullie vast wel. Edo Herman Brunner. Oh ja, leuk. Het is echt wel een uh, bekende acteur. Het is een van die stevigers. Hij heeft ook, ook uh, al diverse series gespeeld en zo. En, uh, Grijp, zijn de gier heeft hij gespeeld. En toen was gelukkig heel gewoon. Was hij Bas? Ja, was ja. hij die... Het uh... ja. ja. ja. ja, ja, ja, ja. eerste in Nederland. Ja, <laughs> <laughs> mooi hè? Want als, dat speelde hij ja. natuurlijk ja. Verder, Luke Perry zeg maar de, de, was toen de nieuwe uh, James Dean. Die speelde in Beverly Hills 910210 geloof ik. ik oh, ja. Daar hoor je niks rol. meer van eigenlijk. Nee, nee. Ja, heel af en toe zie je hij nog eens als een of andere bijrol ergens voorbij. Maar hij was toen heel erg populair ook gewoon. Oh, Hij was zo knapperd. Was ja, oh. hij is uh, 49 geworden geworden? Leeft hij niet meer? Ja, nou, vandaag oh, jawel. Jawel, is hij 49 voor. <laughs> zeg, hou eens op met deze wensen. <laughs> nee hoor, nee, hij is getrouwd. Hij heeft twee kindjes. Oh, uh, gelukkig. Maar nee, inderdaad, je hoort er niet veel meer van. Nog meer. Don uh, Frintz is uh, een, een comediëne, Noem je dat, geloof ik. En die uh, zit heel vaak in die uh, Engelse uh, series waar je altijd zo moet lachen. Die ja, is, die is leuk. is beter dan de Amerikaanse series, maar daar wordt echt te veel in gelachen. Die ja. is vandaag 53 geworden. Ja, en voor de rest zijn het allemaal schaatsers en alles. En ik heb hier nog wel een actrice, Michelle Christine Trachtenberg. Maar ja, dit is ja. 39. Ik... Schaatsers zijn niet interessant, hè? Nee, nee, nee, nee. Niet zo eigenlijk. Ik moet zeggen, als ze in zo'n pak voorbij komen... ...vind ik ze al een stuk interessanter worden. Maar ze moeten niet praten over de sport. Nou, het drukt wel alles plat, hoor. Ja, dat is waar. En we hebben nog één koninklijke, koninklijke verjaardag. Louisa Maria van België. Ja. Zij is prinses van België en aartsjaartogin van Oostenrijk. En die is vandaag... 19 geworden. Oké, okay, nou. Dat is schattig. Tot zover door de jaren heen. Geen foto's. Geen foto's. Dat is wel opmerkelijk. Ja. Dat hoort er wel bij. Oh, duidelijk. Nou goed, waarschijnlijk nog geen aanmaak bij Wikipedia. Misschien moeten we toch wat geld gaan overmaken naar Wikipedia. wordt het misschien. Ja, ze, ze vragen heel veel donateurs. Hè, ja, het grappige. Ze doen het wel grappig met, die, met elk zo'n balkje bovenin. Als je nu geld maakt. Ja, overmaak... En hij valt irritant op. Ja, wel. Oh. Al die kleurtjes en Goed, tot zover de overzichten van 11 oktober ja. door de jaren heen. De band of skulls, ik ben er een grote fan van. En daarvoor hoor je me ook hier Nightmares. Ja, je kan er wel last, last van hebben, zeg. Nachtmerries. Als je eens wakker wordt. Dat de deur weer open gaat. Dan doe die scheurdeur maar dicht, ja. Dat zo, was toch echt een zo, nachtmerrie. Zo'n inbreker die sorry zegt. Ja, die zit naast je. <lacht> die zit op een stoel te wachten dat je wakker wordt. Sorry dat ik er binnen ben gekomen. Of een, of een dochter die in jouw schuur zegt. Met een schoonheidssalon begint. Dat is ook een nachtmerrie. Ja. Nou ja, of je staat onder de douche. Ja? Dat, dat hoorde ik gisteravond van mijn neef. Die stond dus gewoon onder de douche. En hij hoort wat en denkt, nou ja, de buren doen de deur hard dicht. was s ochtends, hè? Ja? En uh, er was gewoon een insluiper. Echt waar? Ja, nou, was, was... Dan had je de douchedeur op slot. Nee, ik zeg, nou, dat doe ik hè, altijd. Ik voel me toch wel vrij kwetsbaar in mijn blootje. Wa, wa, was het het buurmeisje? Had die zin of zo? Ja. Dus nee, nee. En dan is er een nee, de Tablet en de telefoon zijn weg. Dus, uh, oh, oké, okay, serieus. Heel snel, dit. ja. Dat je is echt wel... wat, uh... en, en hoe is die eronder? Want dat, zijn wel er... dat is wel een ernstige mis. Ja, ja, nou ja. Ja, ja. Ben je afgesloten van de wereld? De telefoon, ja. uh, hij, heeft, hij heeft mij gebeld gisteren. Dus hij had al wel weer een nieuwe telefoon. Ja, uiteraard. Want ja, wat ben je zonder telefoon. Ja, precies. Dan, precies. dan ben je er niet bij. Maar goed, dat lijkt me toch wel even schrikken gewoon. Ja, We zijn gewoon in, dus in, in het dorp, hè. Maar goed, Zandvoort schijnt vrij bovenaan te zitten met de inbraak hier. Dus ja. er zijn bepaalde gebieden in Zandvoort die toch wel erg aan trek, in trek zijn bij uh, inbrekers. Die weten een en die zien allerlei... Ja. Uh, structuur is van, ah, als ze dat doen, dan doen we dat. Heb jij al een brandoefening gedaan met jouw kinderen? Een rookmachientje erbij en dan alle licht uit s'nachts en dan kijken hoe je buiten komt. Het is ook belangrijk. Zo, leuk pastel leren we over het werk Ik gaan. Een echte rookmachine. Ik heb nog wel een rookmachine als je dat een keer wil doen. Ja, je moet met je kinderen ook. Het is best doen. grappig om een keer te doen. Ja, nou grappig. Jongens, het is niet grappig. Het is belangrijk. Nee, maar dan kom je er ook achter dat, zoals wij hebben thuis ook, dan, ja? het is, dan moeten er dingen naar boven en dat zet je dan op de trap neer. Ja. ja, ja, ik ken het. Dat is eigenlijk levensgevaarlijk. Ja, ja, zo ja. ben ik een keer van de trap afgelazen. Ja, precies. Dan loop je erop de trap... en dan denk ik... Dan flikker je zo naar mijn En dan zeg je kindje dan heel lief... kus je erop ja. onderaan de trap? Kus je erop, ja. Wat? Nee, pas alleen even geoefend. En je, dan zie je ook gewoon de, die rook die ontstaat. die gaat meteen naar boven, hè? Dus eigenlijk wat, wat de redding is. Je hebt, wij hebben ma te maken met cliënten die slechte been zijn. Dus je moet echt wel. wat uh, tillen. en en uh, je moet tijgeren bijna, ja. Maar je moet gewoon laag bij de grond blijven. En dan kan je vrij lang kan je nog in een ruimte zijn. Alleen dit is natuurlijk gezonde rook die je kan inademen. Maar als je zeg maar uh, giftige rook hebt. van al die uh, materialen die je hebt staan. dan uh, moet je toch vrij snel weg zijn. Dan is het echt binnen een paar. nou, een paar minuten is het toch wel gevuld, zo'n ruimte. Ja. Met, uh, Heftige dikke rook. Oh. Gezellig. Stop met roken. Ja, stop oktoberen. Dat ook nog oh, ja. uh, Nog meer berichten die wij ons... Uh... Ah, de, het is vandaag de uh, Wereld Meisjesdag. Dat wilde, ik, dat wilde ik nog even melden. Oh, dat wilde meisjes en, zijn dag. Ja. En de internationale Coming Out Day. Oh. Meisjes en Coming Out Day op één dag. Ja. ja. Oh. Dus, uh, nou, en het is ook de uh, Coming Out Day voor vrouwen. Dus, ja, dit is voor iedereen die openlijk vertelt dat je homo, bi of lesbi bent, ja. of transgender, mag dat ook dan? Ja. ja, toch? ja, ja, nou ja. mag het dan ook? nee, vandaag even niet. Nee, of vanaf, morgen mag het weer. maar <laughs> ja. vandaag, nee. Nee, even niet. alleen even aandacht voor mij nu. dit voor jou. ik heb dat vanaf voor jou zo vaak gehoord. ja. ik zie het toch aan je. einddag nu hebben. ja, dat vind ik altijd wel, wel grappig dat er inderdaad zijn van die gasten die willen uit de kast komen. ja. En dan denk je, dat, dat, dat, je weet het gewoon altijd al, weet je. Maar dan hebben ze zelf idee. Ja, ik moet ik officieel zeggen. Uh, ik ga, ga, ga jij maar even aanhoren, ik ga even koffie halen. Oh, dan komt jij de kast. Uh. Hij vindt het zelf vreselijk, maar ja, wij hadden komen we zo... Komen we lijken uit de kast, hè? Wat zegt u? we wel lijken uit de kast. wel lijken uit de kast, ja. Ja, sommige mensen die komen echt op hele late leven, dan komen ze uit de kast vandaan. Maar er komt ook weer een verhaal, die, die, die, die hadden de, de huwelijksdag de gevierd. Bijna 25, nee langer, het was 40 jaar dan waren ze getrouwd. En toen had hij zoiets van... Ja, misschien moet ik toch maar eens uh, vertellen. Ik denk dat ik toch, toch wel een zwak heb voor mannen. Ja? Maar dan, dan vraag ik me toen best wel af. Toen was hij wel... 65, hè? Dan vraag ik me ja. best wel af. Dan ben je, heb je dus je hele leven... en Ben je dan getrouwd en heb je dan eigenlijk gewoon... Ja, er niks slechte van seks gehad. Had? Ja, nou, gewoon heb je het in een doosje gedaan... Heb je het in een doosje gedaan? Dat is ook wel heel raar dit. In een doosje? Ja, heb je het met een, in een doosje gedaan. Goed, maar goed, je hebt wel, ik, ken, ik ken al een aantal vrouwen ook die gewoon heel lang getrouwd zijn geweest... en uiteindelijk toch voor hun zelf hebben gekozen. Ik weet dat die uitdrukking niet meer op zijn plek is, dat mag niet meer in deze tijd. Maar nee, die hebben dat... toch gedacht, van, ik ga toch met een vriendin samenwonen. Maar die hebben wel leuk, twee kinderen. Ja. En ja. daar zijn ze heel blij mee. Ja, dat uh, ik kan ja, ja. ook genoeg mensen hebben. Ja. En, weet je, het maakt mij allemaal niet uit. als uh, Een mens moet zo leven dat hij zelf gelukkig is. Ja. En het blijft zo van, ja, je persoonlijke vrijheid houdt op... waar die van de ander begint. En uh, maak het gezellig met uh, elkaar. Ja. Wijze worden. Amen. Ik ben wel bang voor aanslagen. Ja. Ja. Ik ben wel bang voor aanslagen. Want ik weet niet of dit wel echt de bedoeling is... dat we dat zo uit gaan dragen. Hè? Want uh, de, de het islam eh, hebben we straks natuurlijk wel uh, de overhand hier. Oké. Okay. Uh, ja. Pentatonix. Ja. Problem. Even though I hate you, I wanna love you I want you ooh, ooh. And even though I can't forgive you, I really want, I want you Tell me, tell me, baby Why can't baby, you leave me? Cause even though I said I want it, I gotta have it I want you ooh, ooh. Yeah, on my show It yes. Better off about you In no time, I'll be forgetting all about you Saying that you know, but I really, really doubt you Understand my life is easy when I ain't around you Mitchie, Mitchie, too biggie to be expressin' I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence And the best thing now is probably for you to exit I'll let you go, let you back, I finally learn my lesson No half happen, either you want it or you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. There's a million news, baby boo, so don't be dumb I got 99 problems, but you won't be one, like what? Head in the clothes, got no weight on my shoulders Pentadonics en het heette Problem. Ja, ja Marcus zei net, dit soort muziek had ik wel echt niet bij jou verwacht. Gewoon. Maar ja, ik, af en toe kom ik eens iets tegen en die, die vind ik toch wel weer grappig. Het is een beetje meer zoet. En die rappers ben ik ook niet zo'n grote fan van. Maar alles bij elkaar vind ik het toch wel weer geinig. En dat kan je verwachten in een zaterdag met Tubak leeft. Het is uh, bijna half. Ja, uh, nou ja, dan weet je het al hè. Ja, ik weet het wel hoor. Ja, jij het dan, ja de ondernemer van het jaarverkiezing yes. uh, 2014 is weer van start gegaan. De genomineerden zijn bekend. Ja, norm uh, 7. Eet kort. Ja, wou zeggen, de, de, ik, ja, oh, ik, oh, wat, wat gebeurt er? Ik maak hem in de war. Ik, ik, ik hield gelijk, hield ik het omhoog. Ik moet dus het oh. echt een camera houden. Ja, richting camera. Het stemformulier. Ja, je er, kan uh. in de... Uh, uh, in de krant kun je de stemformulier... Of je gaat even naar de site van de, van, uh, de Zandvoorts Courant. Daar kun je ook een uh, stemformuliertje invullen. Uh, in de categorie pace is zangeres Lona. Luna. Uh, Luna sorry. Oh, die is uh, frink gepromoot hier. Die, uh, die is uh, ja. genomineerd. Uh, IR Design, Iris uh, Roest. Uh, en katamaranparts.nl. Hans uh, Klok. Dus uh, als je onderdelen nodig hebt voor je katamaran... In de categorie MKB, uh, Shona's Shoe Repair and Leatherware. Uh, ijzerhandel Zandvoort en de Bode uh, woonaccessoires. En in de categorie grote Onderneming en de BMW Driving Experience. Uh, Showvol Bedrijf Gebroeders Paap en Kran Café Hotel XL. Ik ben voor het broedersbedrijf Pep. Die hebben natuurlijk ook van die leuke stalen plaat hebben die geplaatst toen met de Timmerdorp. Ik zo'n goede actie van ze. Oh, ja? Ja, daar hebben ze allemaal niks voor gevraagd. Ik al allemaal een goede actie. Als je kinderen er bezig van houdt, oh, daar ben ik voor. Dan ben ik al ja, hartstikke ja, ja. tevreden. Dus uh, vul het even in, zou ik zeggen. Ja, leuk. Ja, zeker leuk. weten. Er is uh, een speciaal programma voor de komende herfstvakantie... Door, ki ki door Kinderatelier Azea, de, Zee, de Zeestraat 65... Er zijn uh, workshops plakken en knippen, handwerken, magneetspel, et cetera. Uh, je kunt je via een uh, contactformulier op een website inschrijven of bellen naar een telefoonnummer. Dus, maar het heet dus gewoon Kinderatelier aan zee. En daarnaast heb je ook nog dat sporten ook voor alle kinderen mogelijk moet zijn. En daar is de Lions Stichting. Lions helpen kinderen mee. Die hebben geld gegeven aan het fonds. Ja. Dus we gaan het merken. Ja, euh, nou ja, als we het daar toch een beetje over hebben. De vierde editie van Culture at Beats was afgelopen zondag... in vier uh, strandpaviljoens. Uh, opnieuw een heel groot succes. Er was een hoge halte aan cabaret. Onder getekend was in de klop was uh, daar de optreden van uh, Maarten Ebbers en Kees van Amstel en uh, René Meurs. Ik schrok even, Kees van Amstel, wat is hij grijs geworden? Maar ja, Kees van Amstel is natuurlijk al aardig op leeftijd. Hij is natuurlijk uh, hier bij de BZFM ooit eens uh, begonnen. Hij deed uh, Goedemorgen Zandvoort en uiteindelijk kwam hij een beetje in een dip terecht in zijn leven. Daar heeft hij een cursus gedaan, een cursus stand-up comedian. En uiteindelijk. Uh, uh, werd hij door Comedy uh, Train uh, ja, Comedy Train terug. werd hij uh, benaderd zou hij niet voor ons willen werken? Heeft hij auditiegerandie aangenomen en nu onder andere werkt hij dus voor uh, uh, Dit was het nieuws schrijft hij alle teksten voor. Hij was zelfs een beetje zenuwachtig toen hij nieuws optreden voor zijn eigen publiek. Want heel veel kennen hem natuurlijk persoonlijk dus van, nou, ben je niet wat hij hier klaar maakt en het was een leuk optreden met uh, scherpe grappen. En uiteindelijk is er dus geld opgehaald via deze cultie uit de Beats ging ook naar Alliant uh, Clubs en uh, uiteindelijk is het 10.000 euro overgemaakt naar de kast. Oké, okay, nou. Help de kinderen. Wow. Ja, en onbegrijpelijk. Dat Ik snap er niks van. Dat is de reactie van wethouder Pieter-Jan eh, Barnhorn van Noordwijk. Gerard Kuipers van Zandvoort. en Jacco Knappen van Katwijk. Op de, van uh, sorry, op de plannen van minister Kamp van Economische Zaken. en minister Schuld Verhagen van Infrastructuur. Um, ja, dat ze bekendmaakten over de windenergiepark op zee. Uh, de wethouders vormden een uh, stuurgroep maritieme windmolenpark en waren uh, uh, uh, Zo. Ja? Zijn we in één okay. keer zijn de tekst weg? <laughs> ja, nee, uh, ik zie een paar woorden waar ik overheen struikel. Uh, Oké, okay, nou, dan ga je maar, gewoon de volgende zin beginnen. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat ja, ze kunnen zich... Ze snappen echt niet dat deze plannen er doorheen kunnen... Gaan. Ja, het, idee, het is het idee dat ze nu bij gaan clusteren. Dat één groot windmolenpark gaan plaatsen hier ja. voor Zandvoort. Op zes kilometer afstand. Dat is wel de gekheid. Nee, het ja. wordt 18 kilometer. Toch redelijk in zicht nog. Maar het wordt wel een grote park. Ja. Leg je erbij neer. Leg je. Ja, in, ja, ja mag ik zeggen. Waar woon jij? Je woont in Haarlem zeker. Ja, ik heb er ook uitzicht op hoor. Ik woon heel hoog in Haarlem. Ja, ja, dat is een ja. goed beetje. Nou, uh, ja, het is triest nog. Uh, Eén klein berichtje misschien? Kunnen we het ja, het, het college van BMW heeft besloten dat de openingstijden... voor de permanente strandpaviljoens tijdens de komende Oud en Nieuw verruimd wordt. De sluitingstijd zal dan om twee uur s'nacht zijn. Het gaat hierbij om een proef. En de Verenigde Strandhouders uh, die hebben dus om verruiming gevraagd... tijdens uh, Oud en Nieuw. Dus nou ja, dan gaat het vast heel gezellig worden... in die permanente strandtenten bij ons... Dat hoop ik dan maar weer. Ja. Uh, tot zover de Zandvoorts berichten. Even tijd voor de Jolande keuze. Ja, ik zei, doe toch maar nummer 10. <coughs> dat dat is nou ook een, een liedje wat ik ooit met jou in de auto heb gehoord... toen we door enorme sneeuw richting Haarlem reden. Echt waar? Dat is zo'n romantisch moment. Heb, ik, dat heb wil ik, ik dat her, herbeleven. Heb ik dat gedraaid in mijn auto? Nee, het was gewoon op de radio of zo, denk ik. Oké, okay, wat bijzonder. Ik vond ik het maar... een heel apart. Pourquoi je me... Waarom ik zo ruik? Ja? Pourquoi... Oh, nee. nee. Tu pleures, voici le souhait d'un terrien en détresse, j'ai jamais eu la paix. Ik weet ik het ik het Gerrit Joling er ook bij zat. Nee, ik denk dat Gerrit Joling niet is. Los Angeles natuurlijk. Hij klinkt ook inderdaad een beetje zo. Klinkt is dus Gerrit Joling. Want daar is ook vaak ruzie hebben natuurlijk. Ik heb het al voor Gordon. Het groepje enge mannen. Dat was dit, uh, deze week de Jolande -keuze. En wij waren er ook een hele grote fan van. Dit hoorde je mij in mijn auto. Op een besneeuwde Zaterdagmorgen. Het klinkt wel een beetje alsof er iemand overleden is. Ja, dat was het ook. Ja, maar hij vraagt zich af... Wat? Was er iemand overleden? Ja, hij weet zeker dat hij doodgaat en dat hij geboren uh, is en dat hij doodgaat. Ja, en en daarom zaten mee. jullie in de auto naar Harlem. Nee. Jezus. Nee, nee ik ging, volgens mij ging ik mee. Ik moest er naar zijn. Dat het of zo? Had je me wat gegeven? Ja, ja. ik denk het. Nee, het was gewoon op de radio volgens mij. Zat ik of lag ik achterin de bak of zo? Ja. Ja. ik reed. Je nou, was toen nog zo lekker aan het... Uh, aan het slippen in die sneeuw, dat vond je zo leuk. Oh ja, dat heb ik ook een keer gedaan. Dat is echt hoog, die sneeuw. En ik kwam heel moeilijk terug, want de treinen reden weinig niet. Ik, het werd, ik werd ook een beetje agressief, zeker. Ja, maar wat moesten jullie in Haarlem dan? Nee, hij gaat sowieso naar ga Haarlem. En ik ga toen een... toen ja. zei ik, mag ik meerijden? Want dan uh, stap ik in Haarlem uit en dan ga ik... Hij uh, nou, uh, heeft je niet eens even teruggebracht. Nou, nee. nou, ik, het, heel ja, hij ging ja, door naar zegt... Altmaar. Ik zeg, zo afspreken dat we niet meer over die situatie praten. Ik, ik weet niet, er is echt een heel ander leven geweest. <laughs> Straks ga je nog dingen verteld dat ik... Jij was ook vrouwelijk. Ja. ja, precies. Is ik, ik vandaag uit de kast vandaag gekomen? Nou uh... ja, je bent wel een metroman. Nee, toch niet vandaag. Een beetje, je bent ja. wel een beetje een metroman. Ja, precies. ik sorry, heb het een vrouwelijk gevoel. Ik werk ook alleen met vrouwen, dus dat krijg je ja. uiteindelijk ook wel. Nou ja. ja, misschien is dit wel dan wat voor jou, voor onze vrouwelijke luisteraars. Ja. Er is de Amerikaanse comedian Nick Brown. En die uh, heeft via eBay heeft hij, uh, een deel van zijn bil erop gezet. Hm? En uh, het stukje huid moet minstens 8000 euro opleveren. Het is wel grappig. Ik wil er minstens 8000 euro voor hebben. Het is het wegwaard. Ja, ja, welke gek gaat het nog hij, geven. Wat hij is het bijzonder? En mijn collega, Josh Frackleton, Freck ja? die hebben het geld nodig om een eigen comedy show South America op te zetten. En uh, het is een unieke kans voor verzamelaars die vooral de interesse zal wekken van de meest nieuwsgierige verzamelaars en investeerders. Nou, en? Dat zal hij zelf allemaal geroepen hebben waarschijnlijk. Ja. Maar ja, de, via, je kan het via uh, Was niet een grap. Twitter kan je het volgen via uh, hashtag But. Quest, met dubbel T, natuurlijk. Ja, en de vordering zijn te volgen en de kickstart van Brown en Fractal loopt nog drie dagen en de veiling sluit over iets minder dan een week. Dus nou, het wordt vervolgd. Een stukje bil. Een stukje bil. bil. Wie wil er nou een bil van? Nee, doe maar niet. Ik wil alleen er, maar levende billen. Uh, zit, zit er nou echt echt helemaal huis. een hoek? Is er een nou <laughs> uitgehaald? Dat moet ook een beetje de moeite waard zijn. Is het, is het, uh, is het ook een tatoeage op, dus, op het stukje nee, beeld? Hij, nee, hij heeft gezegd, dus als je, dan word je wel vereeuwigd op zijn beeld. Want op het stukje waar het weg is, daar komt dan een naam getatoeëerd van de hoogste bieder. Oké. Okay. Okay. Nou, nou, als we het toch over lichaamsdelen hebben. Wat ik eigenlijk nog wil noemen, is het fotoboek van de 102 prachtige vrouwenborsten. Is momenteel, uh, dat kan je bestellen, kost 39 euro. Het gaat dus over vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad. Er oh. zijn hele mooie foto's van gemaakt, omdat ze heel vaak vinden nog van... Uh, vrouwenborsten zijn niet meer compleet. Als er eentje mist, of als ze alle twee weg zijn, of dat er toch ja, aan is, is, oh, ja. denk ik van, nou, hm, hm, hm, ik weet het niet. Dus hier zijn allerlei mooie foto's van gemaakt om het gewoon wat meer te laten accepteren. En onder andere uh, Zandvoortse vrouw Esther Rozenkrans is uh, twee jaar geleden is, uh, is, is benaderd om ook in het fotoboek te komen staan. En die staat dus in het fotoboek en die heeft zoiets van: ik vind het een goede actie. Ja. deze manier het onder aandacht te brengen. Het heet dus Bella Donna. Eh, het zijn 102 prachtige foto's van vrouwen die dus daarmee te kamp hebben. Maar gehad. Maar van borsten die dus uh, uh, hersteloperaties gehad hebben. En dat ja de of denk, nog borstkanker hebben, hebben of dat soort dingen. Ja, allemaal. Precies, er zijn, er ja. is iets anders aan, maar om het op een andere manier te laten zien dat het ook mooi kan zijn. Ik vind het ja. een goede actie. Jij ja, twijfel? Maar ik zou hem niet kopen. Ik zou hem uiteindelijk wel kopen ja? om het te, te steunen. steunen. Maar dan ja, dan kan je net goed gewoon steunen. De, de, de, de kankerbestrijdingsfonds kan je net goed steunen dan. Dat zou ook kunnen. Maar dit is weer een andere. Er zal vast wel een markt voor zijn. Ja. Ja, oké. Okay. Als jij dat denkt, dan zal het zo zijn. Nou ja, dat weet ik niet. denk ik zo. Dan hoeft het niet zo te zijn. Goed. Ja. En vandaag om twee uur ja? start uh, de Volvo Ocean Race. De grootste stijlrace uh, ter wereld. Even een mannen dingetje weer. Ja, ja. Ik, ik, ik ben een fanatiek zeiler. Dus ik, uh, ik, ja, ik ga zeker uh, het uh, uitgebreid volgen. Nog vier uur en dan ja? start hij. Uh, ze varen eerst van alle kanten in uh, Spanje naar Cape Town. Uh, oh. Oh. Vervolgens naar Abu Dhabi. Oh, wow. uh, naar uh, Sanya uh, in uh, China, um, Auckland, Nieuw-Zeeland. Ja. Vervolgens naar Italia, Brazilië. Ja. ja. Newport in de uh, USA, Lissabon, uh, Loretta. Uh, en daar gaan ze op vakantie. Lorette en dan, <laughs> nee, uh, uh, Lorient, sorry, in Frankrijk. Okay. Vervolgens naar Den Haag. Oh. Hey. En dus, wanneer ja, komen ze eraan in Den Haag? Want dat ligt er niet bij. Want volgens mij duurt dit uh, gewoon een half jaar. Dat, dat is goed is uh, dus hij zijn een tijdje onderweg. Ja, Hoe uh, is precies nu een jaar al? zo lang vrij. De finish is in Kortum in, in Zweden. Nou die gasten Gotham, waar, Gotham, Gotham, uh, dus, uh, waar Superman? Uh, nee, wat is dat? Kortum uh, <laughs> <Gotham> City. <Ja. laughs> <Gotham> City. <laughs> uh, zijn, Batman is dat. Batman. 19 juni t, uh, 2015 uh, tot oh. 22 juni. Uh, ergens daartussen zullen ze arriveren. Oh, oh maar ik, ik, kan, ik wil best wel mee hoor. Jij zegt dat een mannen dingetje. Ik vind dat gaaf hoor. Nou, ja. ik weet niet of je hier wel eens de beelden van hebt gezien. Ja, maar ik dit heb wel eens in de trapeze gehangen hè. Ja, maar dit... Nou, ik zal je zo Jij? even beelden laten zien. En die zal ik ook even op de Facebook-pagina wil... posten. Dan wil je opeens niet meer mee. Het, het is... Het, het is... Um, zeg maar een jaar lang... Ja? Zie je niks anders dan water, water. Overal is water. In je schoenen, in je, in je pak. Overal is water. Het is echt... Ja, nou goed. Dat is echt, wel, uh, ja, dat is echt voor de vieks. Voor de, voor de... Maar goed, die foto's van uh, Jolande in het trapezium. Ik weet niet hoor. Nee, ja, ik nee. heb er geen foto's van. Oh, nee, goed. maar ik heb het wel gedaan. Ja, oké. Okay. het is, is van het wel... katamara en op het IJsselmeer. Het is wel. Uh... Ja, je moet daar. Nou, nee, deze opmerking. Daar nog gewicht voor nemen. Anders geef ik het. Ik moet het doorzetten. Laten we maar uh, verder gaan naar een heerlijk muziekje. Wat oh. had je nog meer? Oh. Ik had meer, We gaan even swingen. We gaan even swingen: American Arthurs. Het geilste plaatje wat ze ooit gemaakt hebben.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 Don't go, don't be a no-show, just let go, let's get stoned from the top down to the down-low, download Download, let's go! I say, if you don't know, then you go slow Or well, you don't go, don't be a no-show, just let go, let's get stoned from the top down to the download Oh, de lekker vrolijke muziek. American Authors, en het heette Hit It. Een beetje Country Westen. Helaas, het uh, American Roots uh, vorige week was matig bezocht. Er zijn een tientallen mensen geweest, maar ze hadden eigenlijk honderden verwacht. En dat viel een beetje tegen. Nou, het gaat binnenkort weer het nog, ik ga het nog een keer proberen. In mei. In mei komt het weer voorbij. Het American Roots Festival. American Roots Country and Blues Concert. Dat is namelijk in de krocht afgelopen zondag. En dit was American Arts dus. En uh, hit it! De zaterdagmorgen. En ik heb gisteren nog even een tijdje zitten luisteren. Naar de politiek. Het ging met ook over minister Timmons. Je was bij Pauw, de gast, eerder deze week. En Pauw kon het niet laten. Echt, weer echt weer zo'n toerakstreek van Pauw, vind ik dat. Om dan toch weer even die, over die toespraak te beginnen... van die minister Timmans heb gedaan natuurlijk bij de VN. Die emotionele toespraak dat ja? hij zei van... Dat, wat deden ze de laatste moment dat ze neergeschoten waren? Dat ze naar beneden storten, hielden elkaar handen vast... hebben ze gehuild, dachten ze nou over het leven. En Pauw zegt van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ze waren waarschijnlijk in één slag dood, waren ze dood. Ja. Dus die toespraak was wel mooi, maar dat was helemaal niet waar. En toen zei minister Timmermans... Zijn slimme woorden. Maar wist u dat ze ook slachtoffers hebben gevonden met zuurstofmaskers op? Toen dacht ik van... Huh? Maar dat wil toch nog niks zeggen? Want bedoel, het kan ook zijn dat ze gewoon een masker droegen... voorwege turbulentie of zo. Nou, of tegen of iets, Ebola of zo. Of, ja, nou, het stond er gekheid. Maar ik dacht van... Timmermans, wat doe je nu? Zeg dan gewoon van... Ja, maar pa, wat wil je nou? Ik, ik, ik was gewoon emotioneel betrokken en ik heb zo'n toespraak gemaakt om een beetje mee te leven. Maar wat zei hij? Maakte hij zo'n opmerking. Maar ja, de slachtoffers hebben gewonnen met surfermaskers. Dus iedereen ging zich erover buigen. Iedereen zei er iets van... Wat zou kunnen, maar er zijn geen verhalen over bekend. Dus ja, dit was toch een beetje een egotripperij van Timmermans om uiteindelijk zijn gelijk te halen. Terwijl hij het gewoon ook emotioneel had kunnen spelen. En dan had hij het wel gewonnen tussen aanhaling zeker. Ja, ja. Dus een aparte scène is ontstaan daar. En gisteren werd er wel vaak over, of daar een stuk over doorgepraat. En ja, dat vind ik echt een doer. Ik zeg van, Paul, had het nou met rust gelaten? Ja. Dan was het gewoon begraven gebleven. Dus maar nu trekt hij het er open. Een en zo. trap onder de gordel. Ja, alweer? een beetje een trap onder de gordel. Ik vind hem gebleven. ook niet aardig eigenlijk. Nee, maar zo... Nee, nee uh, die uh, Pauw. Pau. Huh? Hij is gewoon een doelrakker. Echt zo'n mannetje die zichzelf helemaal geweldig vindt. En dan ja, was ja. er ook ergens een programma van dat hij inderdaad wel heel veel vrouwen had gehad. Ja. ik denk van, ja. uh, weet je, dat, dat is gewoon een vieze rit. Oh ja, als jij het, als jij het doet is het niet erg. Maar als hij het doet, dan is het weer vervelend. Zoveel. Ja. Er waren echt heel veel. Ja, hoor. echt ja, honderden. Duizenden. Ja, ja duizenden. Ja, dus dat is gewoon een beetje opschepperij. Ja, nou, dat zegt wel wat over die man zelf. Ja, dat klopt. Maar goed, ik vind, in sommige punten vind ik hem wel goed. Want hij gaat nog een stukje door. Hè? En uh, dat vind ik wel weer goed. Maar in dit... Ja, dat vond die vrouw dan goed. wel leuk. Maar... Oh nee, ja. dat bedoel je niet. Nou, maar goed. Kijk, uh, hij heeft het ook wel op een mooie moment gedaan dat, uh, dat Timmermans confronteerde met deze vraag. Want Timmermans was natuurlijk ook redelijk aan het egotrippen... met zijn sollicitatiegesprek dat hij in het Frans deed... en dat hij in Duits deed... en ja? dat hij uh, alle talen van de wereld bijna sprak. En toen, toen zei hij van... ja, ik vind het toch wel jammer dat het niet in het Pools kan. En ik vind van, jeetje, is het nou een tweede ifonie aan het worden? <laughs> ja, Kom op, wel. Het gaat ook nog een beetje over inhoud... voor die baan bij de Europese toestanden. Maar, uh, nou ja... Gaat. Ja, weet je... Uh... Ik vind het toch knap wat hij doet. Want ik wil ja. niet in zijn schoenen staan. Want nee. inderdaad dat ieder woord wat je zegt wordt tegen het licht gehouden. Ja. En daar word je eigenlijk doodziek van. Eigenlijk zo? wel. Het gaat weer om de vorm in plaats van ja. om de inhoud. Dat is gewoon heel walgelijk. Nou, ik wel. heb even een ander berichtje. Gewoon, een wel. gezellig berichtje. Dat nou, gezellig. Er is de inspectie van de SZW. Die heeft op een bouwplaats in Eindhoven een heel jonge medewerker ontdekt. Want tijdens een controle kwam die uh, arbeidsinspectie langs. En er was een tienjarig jongetje... dat hield mee met beton te storten. <laughs> jaar. Ja, op de werkplaats legden bouwvakkers uh, een vloer aan. En het jongetje liep heel stoer rond. en helm op, veiligheidslaars aan. Mocht eindelijk eens meedoen. Onder de betonplek. Hij mocht mee naar papa's ja. werk. Hij sleepte met een slang waarmee beton zou worden gestort. En de aannemer die de vader van de jonge medewerker bleek zijn... heeft een boete gekregen, zo flauw, 4500 euro. Dit vind yes. ik zo... Ik zo, vind oh. het zo kinderachtig. Oh, die ambtenaar, Yes, ik maar even te bakken. Ja, ja, ja in de boeien. Ja, nou, ja. die jongen heeft de tijd van zijn leven... Ja, waarschijnlijk, die... mocht hij gewoon een half uurtje even beton storten. Ja, leuk hè? Ja. En dan ja. vind ik het wel heel flauw hoor, dit. Is... Ik vind dat we hier eigenlijk Vijf, een actiecommissie echt... voor moeten oprichten. Veel geld. 4500 ja. euro. ja. ja. Ja. Dan moet hij echt straks wel meer twee van die... Uh, nou, misschien die is of... dit gedaan om, uh, om een beetje af te schrikken. En dat ze misschien stiekem hebben gezegd van nou laat maar zitten. Maar we zitten wel in de krant. Oh, nou, ik denk het niet. Hè? Maar straks nee. wordt die, die, die aannemer wordt gedwongen straks... om meer van dat soort jonge mensen aan te nemen. Om de, uit die kosten te komen. Oh ja, ja. dat is ook weer zo. Openen we er straks is er een veel van die polen rond voor de helft van de prijs. Daar zijn we ja. daar dan blij mee. Want ik vind dat zo schattig. Je hebt ook zo'n reclame nu. Van dan gaat er een bel, dan gaat zo'n jongetje langs zo'n brandweerpaal naar beneden. En die zit gelijk al buiten in zo'n autootje, weet je wel. Stoere brandweerman. En dan denk ik van, ja zo, jongetje, is dat gewoon, weet je. Ah, ja. oh. ja, je kan ze niet goed, uh, vroeg genoeg met af, ervaring uh, uh, ja. op laten doen. Ja, uh, ja, even een Ja. Ik zit even te denken, wat we nu gaan Nee, ja, hallo, ik bijna nog een plaat eruit. Ja. <laughs> ik herkende het al. Ben je in de war, zeg. Wat, wat, wat, wat was dat ook alweer? Ja, wat was dat? Tudu, tudu, Lassin, tudu, was de voices. Je ja. dacht even... Je dacht of ik dacht een van de Ja, Ik dacht echt aan Disney, moest ik denken. Ja, ja inderdaad. Dat ja, zou zo'n uh, fragment kunnen zijn. Daar komt Roodkapje aan of zoiets. Ja. Alwalt dat is weer de boer. Ja, van te... Peter en de Wolf. Ja. oké, okay. muziek. Ik nodig muziek. Kan. Dat kan. Ah, oh, nou, dit hij... zou ook zo uit een sprookje kunnen komen eigenlijk. Ja. Dat is het niet. Het is Rush Midnight. De Chinese nachtegal. En Close. Kom, Close. All you want is a close look So close now you're on the hook Loosen up and the night's dancing All you want met heb die haar in mijn maag. Wat moet ik er nou mee? Hè? Opeten, lekker opeten. Ja, maar je hebt, je hebt, een, je hebt een, drie, een trio. Niet meer zie maar. Ik heb een trio, ik heb drie kippen. En uiteindelijk ja, heb je dus trio. Één, één haan ertussen zitten. Je hebt dus gewoon een haan ertussen zitten. Ik heb een haan ertussen zitten. Oh, dus tegen de paas heb jij van die leuke de, zachte wollige kuikentjes in je tuin? Oh, lopen. vet schattig. Oh, maar ja, wat oh. gaan die buren nou je van zeggen? Zeg. Als hier gewoon zochtens een uur of zeven worden wakker gemaakt, op zondagochtend door een haan. voorlopig is het winter. Ja, dus, is het winter. Uh, Tegen het voorjaar kunnen ze het pan in. Ja, nou, ik, ik vind het toch wel moeilijk. Ja, dan, dan laat ben je het ander de... doen. Ja, dan laat je het ander doen. Maar dan zitten ze met z'n tweeën. En dat is ook een beetje saai Maar raakt ze dan in een depressie. Nou, ik kan weet we het zo toch zo maar denken? Niet. Wow. Ja, dat wel ik. We depressie. hadden het de hele tijd ook over internet. Hè? Over die, uh, die snapshots en zo. Wat was Snapchat. Snapchat ja. en ja. zo, ja. Maar uh, het hele grappige is. Ik heb een leuk bericht. Want uh, in uh, een Poolse stad uh, wi uh, wordt Wikipedia geëerd met een monument. weet je dat niet grappig? Want dat is ook echt zo'n computerding. En uh, er is, uh, ja, dit is een, een naam, die kunnen jullie helemaal niet spreken. Ha, ha eindelijk iemand alles die struikelt. Wojciechowski ja. is het hoofd van het Collegium Polonicum Je zegt maar wat. in de stad. Nee, de dat, stad staat er, nee dat staat er, zegt, er helemaal. Je zegt gewoon maar wat. Maar hij zegt dus groot ontzag te hebben voor het enorme en betrouwbare werk van Wikipedia. Ik zeg dat tussen aanhalingstekens. Ja. Maar uh, hij is echt razend populair daar. Er zijn er meer dan een miljoen artikelen geschreven in het Pools. En ongeveer evenveel als in het Spaans of Frans. Dat hadden we ook niet gedacht. En hij zegt van nou ik zou op mijn knieën willen gaan voor Wikipedia. En daarom dacht ik aan een monument. Al dus een hoogleraar. En het beeld van 11.000 euro wordt betaald door het bestuur van Slubies. Dat is waarschijnlijk die stad, hè? de Oostpoolse stad Slubietje. En die wordt dus op 22 oktober onthuld. Ik vind het wel heel apart hoor. Altijd, Wikipedia moment. Was ja, het altijd waar het in? het je kwam je ook met iets op Wikipedia. Dat ze al die Echt foto's waar? op Wikipedia Ja, Er, was, er was iemand die had uh, van de fappening, dat is zeg maar het. De codenaam voor die lek van al die foto's van beroemdheden. Van blote foto's die, erop. Nou ja, daar staat, dat staat dus beschreven op de uh, Wikipedia pagina. Yeah. Maar nu was er iemand die dacht. Ja, maar het is zo niet compleet. Dus die heeft een hele zooi van die foto's op Wikipedia geplaatst. Altijd de waarheid. Ja, ja. Dus ik vind ook Stambente is op zijn plek. Dus wij ja. kunnen nu eigenlijk ook CFM op Wikipedia plaatsen. Hè? Dat kan toch ja. allemaal. Er staat weer een wereldberoemde omroep. En uh, wanneer ze begonnen zijn, en dan krijgen we nou toe ja. op een, gegeven moment een dag. Dan staat er. GFM bestaat zoveel jaar... Volgend jaar. Ja, klopt. Dan ja. staan ze 25, 25 jaar. Ja, nou, dat misschien klopt. moeten we maar een Wikipedia-pagina aan gaan maken. Dat kan wel. Maar ik ben er altijd wel nieuwsgierig over wie dat gaat controleren. Want het schijnt waarschijnlijk een vrij grote groep wat oudere mannen te zijn. Die gaan dat allemaal na. Die gaan het een beetje controleren. Het kan best zijn ja. dat het de volgende dat, dag weer afgekukeld is. En als zij het uh, zich niet herinneren, dan is dat niet zo. Nou, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar het moet wel een beetje binnen... Uh, de, de, zo zijn mensen. hè? Ik heb het niet meegemaakt. Ik weet er niets van. Dus dat is niet gebeurd. Ik denk nee. ja, de. ja dat oh, ja. is heerlijk, dan voel je een soort god. Ja. Als het niet op Wikipedia staat, dan is het niet waar, dus ik bepaal dat. Nou, goed. Ja, nou, ik, nog heb nog een, ik heb nog een heel klein berichtje Ja, dat kan hoor. Uh, Greenpeace uh, gebruikt Lego om uh, Shell aan te vallen. En, en daarom is Lego gestopt met de samenwerking met Shell. Na ruim uh, 50 jaar samen te hebben gewerkt, uh, wordt het huidige contract uh, stopgezet. Uh, dit omdat uh, ja, Shell is natuurlijk op de Noordpool aan het boren. Ja. En Greenpeace heeft een filmpje gebruikt gebaseerd op de Lego-film. Die laatste uh, uit is gekomen. En daar heb je het liedje in: Everything is Awesome. Ja? En het filmpje heet Everything is Not Awesome. En je ziet in het filmpje: zie je, dat ze, oh, zie je eerst de Noordpool en alles leuk, met Lego allemaal gemaakt. En ja. dan vervolgens gaan er dus Lego-poppetjes naar olieboren. En dan loopt alles onder met olie. En dan oh, heb je gaat. echt shots van een. Hebben ze <laughs> een de, die zit erin. Ik zat echt zo van. Oh. Um, we hebben zo'n katje, wel van Lego, maar met van die hele grote ogen. En die zie je zo langzaam zo verdrinken in die olie. Oh. En het is echt zo dat je denkt van... Oh, oh. oh. Ik, ga, ja, het film, ja, ik het ga het filmpje je. even opverwezen. Oh, oh ja, ik wil ja, hem wel even goed. zien. Zo. Dat is wel even een kritische noot. Oh. Ja, nou, straks. Uh, goedemorgen Sonsward. live vanuit uit Heil wel We elkaar mm -hmm. volgende week. De te zeggen. Nou, volgende week ben ik er niet. Ben jij er ook niet? Nee, ik ook niet. Dus misschien zijn we er helemaal niet volgende week. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.